Nieuws van 9 uur. Dit is Doral negens met het NOS-journaal. Veel gemeenten gaan slecht om met burgers die klagen over zorg, jeugdhulp en begeleiding naar werk. Dat stelt de nationale ombudsman. Die de taken die begin 2015 overgingen van het Rijk naar de gemeente. Sindsdien kreeg de ombudsman daar 3100 klachten over. Gemeenten moeten vaker met klagende burgers om tafel om samen een oplossing te zoeken, vindt de ombudsman. Maleisië laat morgen Noord-Koreaan vrij die vastzit in verband met de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un. Er is niet genoeg bewijs tegen de man. Hij wordt uitgezet naar Noord-Korea. Waar hij van werd beschuldigd is niet bekendgemaakt. De twee vrouwen die de aanslag pleegden zijn gisteren in staat van beschuldiging gesteld. Ze spoten zenuwgas in het gezicht van Kim Jong-nam, die overleed nog geen uur later.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 Met name Egon, Allianz, APG en Legal General investeren volgens Pax Force in wapenfabrikanten. Het weer is nog zware windstoten, vooral in het westen en rond het IJsselmeer. De komende uren neemt de wind af. Dan is het nog bewolkt en regent het. In de loop van de middag wordt het droog en schijnt af en toe de zon. Het wordt een graad of 8. Morgen bewolkt en regenachtig. Dit was het en... Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad staan nog 20 files. Op deze wegen heb je nog de meeste vertraging. Ruim een kwartier extra op de A1 richting Amsterdam. Tussen Blarikum en Muidenberg. 8 kilometer. En op de A6 Lelystad Amsterdam. Ook een kwartier vertraging tussen Almere stad en Almere poort. Dat 6 zes kilometer file. A20 naar Hoek van Holland. Bij het Knoppen ter 3 Drie kilometer. En dat kost je 20 minuten. Eerder vanochtend heeft daar een, een kapotte vrachtwagen gestaan. Maar die is inmiddels weg. En op de A27 naar Almere. Tussen Knoppen Lunetten en Utrecht Noord. 3 kilometer. En ook hier...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 Ja. Over het poppenkastfilm in het museum en de rondleiding. Maar we gaan eerst, ja, met, Leon Tien eerst met Leontien, Leontien praten. Leontien Wagenaar is natuurlijk bekend, de achternaam is bekend in Zandvoort. Ja. Dochter van Chris Wagenaar, de beroemde architect van Zandvoort. Uh, die een prachtig huisje renoveerde.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 Ik, ik ga je even een moeilijke vraag stellen. De Rotary Club. Wat is dat? De inwoners van Zandveld zullen zeggen: ja, we hebben die naam wel gelezen in de krant en dergelijke. Maar ondertussen gaat er een telefoon bij Koerdraaiers. <laughs> kan de telefoon allemaal uit. hier in dit café. Uh, wat is de Rotary?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 Dat is, is een goede. Dat is meer, meer dan een eeuw. In ieder geval. Ja, ze ja, zijn opgericht in 19, uh, 1905. Zo. Ja, dat is lang geleden. Ja, dat is lang geleden, ja. En in sinds 1923 in, Amerika. in Nederland. Ja, ik heb mijn leesbril 20. niet op. Oh. <laughs> Heeft er iemand de leesbril even te lenen? In 1923 zijn ze in Nederland ontstaan. Oké. Okay. En, en uh, hoeveel leden weet je ook? In Nederland? Ja. Nee.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 Uh, nou, we hebben natuurlijk uh, onze uh, circuitrun. Ja. Aanstaande um, eind maart weer. Hoeveel nou, mensen gaan er aan meedoen, denk je? Van uh, de rotterie Oh, van een rotarie? Allemaal. Nee, niet allemaal. Maar die van 85 doet het. Maar niet meer, laten we ik. zeggen, ik denk zeker wel uh, 15. En jullie hebben daar het parkeerterrein en. Ja.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 Nou ja, mijn man die uh, werkt ook uh, mee waar hij kan. Kan ik je zeggen. Dus uh, wij zijn, je zou bijna kunnen zeggen, samen lid. <laughs> ja. En verder hebben we natuurlijk ook wat kleinere doelen. We zijn onlangs bij een nieuw Unicum geweest. En uh, nou goed, daar zijn we dan aan het kijken van wat we daar samen kunnen, uh, zouden kunnen doen. En in het verleden hebben we dan natuurlijk wel wandelingen gedaan met mensen uit het nieuw Unicum. En onlangs, dat is wel leuk trouwens. Um, ja, we hadden een bezoek gebracht naar een nieuw Unicum. En er waren twee uh, heren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 Ja, het is, het is een serieus werk. Nou, misschien moeten we er maandag maar even naartoe om te kijken. Ik zou het zeker maken doen. Bij jullie. Ja, het is niet alleen om leden te werven, maar ook inderdaad om... Nou, ik vind het om, ook interessant uh, om te weten ja. zeg maar, hoe het in elkaar steekt ja. en uh, wat jullie kunnen betekenen. Nou, en, en we zijn... Ja, ik vind... Uh, we zijn veranderd, want ik heb het oude stukje meegemaakt en het nieuwe stukje. En uh, nou ja, dat bevalt mij heel goed. Ik bedoel, ik heb een creatief beroep. En, uh, Helemaal ja. goed. Nou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 Van 8 tot 10. Bedankt. Meulen is er niet meer, maar de politiek zal er altijd blijven, denk ik. Nou, ik weet wel zeker trouwens. <lacht> en, uh, bij ons is uh, komen zitten het uh, tweede Kamerlid van de CDA. Michel. Uh, zeg ik Michel? Ja, goed? Helemaal, Michel Roch. Ja. En uh, die komt zich een beetje voorstellen. Jij komt uit Zandvoort? Nee, ik kom uit Haarlem. Haarlem Noord. Ja, ja. Het hoort tegenwoordig bij Zandvoort. Dus, jongen, uh, het ligt dichtbij. Geboren ja. 1973, vrouw, twee jonge zonen.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 het onderwijs? Nou, we hebben geloof ik... Uh, we hebben wel acht pagina's. Uh, nee, we hebben heel veel mooie plannen, vind ik zelf in ieder geval. Ik ben er gelukkig ook bij betrokken geweest. He, wat wij bijvoorbeeld zeggen is, we willen weer een echte goede opleiding hebben, ook voor het kleuteronderwijs, uh, om eens wat te noemen. Uh, we hebben nu één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 Ja, een volkspartij met, met hoog opgeleid, laag opgeleid, stad, platteland, uh, werkgevers, werknemers. Dat vind ik belangrijk. En ik vond D66 een beetje te, te, te allemaal hetzelfde. Je bent zelf, in de politiek en daardoor ja, nou ja, ontgroeien precies. je eigenlijk... Nou, de hoor, eerlijk gezegd is dat wel zo. Nou, ja. Dat is mooi, want dan nee, ja, ja, je goed, je ik ben je ook een keuze. Katholiek he, dat is dus dat, heel ja, belangrijk. Ja. Dat je bewust... Ja, zeg maar, nee, precies, waar je je echt ja. bij thuis voelt. We gaan even naar de interesse van de regio.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 ben uh, geweest, om dus inderdaad te pleiten voor... Uh, prima dat er windmolens komen, hè, duurzame energie, hartstikke goed... maar dan dus geen uh, horizonvervuiling, niet binnen die 12-mijlzone. Uh, ik heb dat bepleit in mijn fractie, daar zijn we in uh, meegegaan. We hebben heel uh, hard oppositie gevoerd tegen Henk Kamp. En nog steeds proberen wij duidelijk te maken... dat Eemuiden ver een steeds aantrekkelijker alternatief is. Ik heb uh, financieel uh, ik heb we niet kunnen vinden in het verkiezingsprogramma... Wel een alinea. Het CDA wil dat de vergunningen voor het windpark in de veenkolonie wordt ingetrokken. Ja, heel stuk. Ja, en denk ik, waarom? Daar wel en hier niet. Nou, uh, uh, staat er niet in. Het zou kunnen. Dat, maar niet alles wat wij vinden staat in het visieprogramma. Voor de helderheid. Ik heb nog uh, zes weken geleden een motie ingediend. Uh, samen met mijn uh, collega uh, Agnes Mulder. Die energie doet. Uh, waarin wij dus bepleiten. Eerst IJmuiden ver. En uh, nu niet uh, binnen die twaalf mijlsone. Uh, bebouwen. Dat maar is het standpunt van het CDA. Ik je je interessant voor te zijn zijn. Ja. Die zeggen van ik. Ik zie wel een stuk in de verkiezingsprogramma ja. over de veenkolonieën. Ja.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 ik doe dat dus ook voor bijvoorbeeld Zandvoort en Haarlem. En dat is dus heel belangrijk, want had ik daar niet gezeten, dan was, denk ik, uh, ons verzet tegen die windmolens uh, hier voor de kust, die horizonvervuiling, niet opgebracht. Ja, precies. Jan Beelen heeft daar, ja. heb ik heel veel contact mee gehad, en dat is ontzettend belangrijk. Ja, zo is ik dat. Ik heb nog zo'n regionaal aspect. Het CDA uh, is tegen het was tegen het wetsvoorstel op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 om te zeggen...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 Het, uh, eigenlijk vindt de hele Kamer dat het uh, drugsbeleid in Nederland failliet is. He, dat gedoogbeleid is gewoon mislukt. Wat je alleen ziet is dat al die linkse partijen... Uh, maar uh, vreemd genoeg ook een paar liberale uh, partijen... Uh, dat eigenlijk dan maar gewoon als alternatief nou, ter, daarvoor... Nou, tegenstemde VVD's, de CDA, weet ik Maar, maar D66 VVD. en VNL, uh, ja. die vinden het ook allemaal uh, geweldig om dat dan vrij te gooien. En al die enige partijen, dus, partijen die dus het rookbeleid uh, inperken... Uh,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 de straat. En ik ja. weet precies hoe het werkt. Dat moet ja. altijd heel ingewikkeld. Met kleine stukjes moet ik dat dan weet. Ja. En dan maar denk ik, wat een gedoe zeg. Ja, geen... Wat ons betreft uh, stoppen we met uh, dit gedoogbeleid. En uh, gaan we dus de andere kant op. Een strikter uh, regime. de macht in de Eerste Kamer nog. Nou ja, goed. Wij hebben daar niet meer draait. Nee, maar <laughs> maar er zijn, de meerderheid. Maar De partijen die tegen zijn. De partijen die tegen zijn wel. Dus ik ben ook heel benieuwd hoe dit in de Eerste Kamer gaat, uh, gaat lopen. Ja, ja. ja.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 Gehaald, het die zich afsplitsen en, en het grootste, het hoogste woord hebben in de Tweede Kamer en eigenlijk weinig te zeggen hebben. Kartes of ja. Nou ja. Ik uh, durf het niet te zeggen, maar ik weet wel dat het weinig toevoegt in ieder geval aan het politieke debat. En dat is buitengewoon ernstig. Ja.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 Cause the world tastes good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 Ik altijd van tevoren, u mag erbij blijven maar u mag helemaal stil blijven op een afgrond. achtergrond en die ouders die genieten ervan dat hun kinderen zo uh, het leuk vinden ja. en zien dingen van hun kinderen die ze misschien anders niet zien dat zou ja ook en dan kunnen. zie je later dat gesprek, ja opa deed dat ook of oma die kwam ook met de blauwe tram naar Zandvoort en ja. dan ontstaat veel meer de verdieping eigenlijk bij de kinderen op hun manier leuk ja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 dat zijn toch hele... Ja. makkelijke tijden, waarin ja. je toch... dat is een paar uurtjes. Ja. En, nou. en, en de poppenkast nog even. Het is geen real, echte poppenkast... maar het is een film.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 Gratis toegang, ja. kinderen welkom, ja. openzomers mogen eventueel ook mee, maar ja. moeten stil zijn. Moet stil zijn op de achtergrond, dus een hele taak. Oh, dat ja, maar <lacht> de meeste openzomers die kunnen ja, dat dit wel. Voor je graag voor je gedaan, komst. een en, fijn weekend voor jullie. Nou, ja. Goed Pieter, we gaan uh, beginnen met de agenda.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 7.000. Ja, en, en doe het wel, want het zit, ja, vol. het zit altijd vol. Dus je moet echt de kaarten bestellen. Nu al gaan halen, want anders is het klaar. En die 5 euro is al nodig, want er komen schalen met haringen. Ja, het is heerlijk altijd. Stonden. Het is een feestje. Ja. Eerste, ja, de, ja. Elke eerste maandag van de maand hebben we de nabestaande groep... bij Ook Zandvoort van half 2 tot 3 uur.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 Het was een gezellige, volle, rommelige uitzending. Dat ja. vind ik altijd wel prettig. Dankjewel, Pieter Jouwstra. Dankjewel, Irene de Jager. Prettig weekend allemaal. Fijn en weekend allemaal week. en we gaan eruit met een muziekje. En tot de volgende keer.